Speciale vliegende brigades kunnen bijspringen als gemeenten niet genoeg tijd of mankracht hebben om de certificaten te vervangen. Als gemeenten dat niet doen, kunnen ze met hun digitale dienstverlening in de problemen komen. Dan het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Later in de middag en avond op steeds meer plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 9 september, goedemorgen. We gaan u eens even wakker schudden. Nu hoort een reportage uit het aardbevingsgebied... en over de kracht van de beving praten we met de seismoloog Bernard Dost. Het deed Amerika niet schudden op de grondvesten... maar president Obama kwam toch wel met stevige maatregelen... voor het stimuleren van de economie. Correspondent Wessel de Jong luisterde mee naar Obama's toespraak voor het congres. En over de effecten van de maatregelen van Obama... praten we straks met hoogleraar Economie Bart van Ark. Hij is hoofdeconoom van een Amerikaans onderzoeksinstituut in New York. Burgemeester Wolfsen van Utrecht wist vannacht nog net het lijf te redden... maar kreeg wel allerlei moties om zijn oren... vanwege zijn optreden in de zaak van het weggepeste homo-stel. Hoort een verslag van de raadsvergadering en u hoort natuurlijk ook Wolfsen zelf. Het laatste nieuws over Saab krijgt u ook nog van onze correspondent Rolien Kreton. Turkije ligt op ramkoers met Israël Bram Meun. Abfacabo en FNV Bouw laten vandaag weten of ze achter het pensioenakkoord staan of niet. Joris van der Kerkhoff is vanochtend tussen de bouwvakkers. En vanwege de herdenking van 9-11, tien jaar geleden... praten we vanochtend met minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal... over de gevolgen van de aanslagen... en ook de gevolgen van alle antiterrorisme maatregelen die zijn genomen. Het WK Rugby zet Australië op zijn kop. En basisscholen krijgen te maken met een nieuw hoofdluisbeleid...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 Burgemeester Wolfsen van Utrecht mag blijven van de gemeenteraad. Maar hij heeft wel zeer zware politieke schade opgelopen. Diep in de nacht nam de raad een motie van treurnis aan van de coalitiepartijen. GroenLinks, D66 en PvdA, Wolfsens eigen partij. Er was een schorsing van maar liefst drie uur voor nodig om tot die motie te komen. En de burgemeester weet wel hoe dat komt. Dus er moet getikt worden, er moet overleg gevoerd worden... er moet contact gelegd worden met achterbanen. Ja, zo werkt dat is, dat is ingewikkeld. Het gaat om, gaat om een belangrijke kwestie natuurlijk ook. Dus wat er precies is gebeurd, dat moeten we aan de fracties vragen. Nou, de fractie vinden dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt... in de kwestie rond een weggepest homostel in de wijk Leidse Rijn in Utrecht. Hij had meer verantwoordelijkheid moeten nemen en beter leiding moeten geven... aan het overleg tussen het openbaar ministerie en de politie. Wolfse ging tijdens het debat diep door het stof en bood zijn excuses aan voor zijn handelen in die hele affaire. Ik heb zelf ook bij herhalingen gezegd dat, dat wat daar gebeurd is... dat ik dat zeer betreur, dat er ook fouten zijn gemaakt... daar heb ik excuses voor gemaakt. En het is volslagen begrijpelijk dat de coalitie zegt... dat willen we toch in een motie vastleggen, met name ook... om een einde te maken aan het debat. Er was ook goed nieuws voor Wolfsen. Een motie van afkeuring van oppositiepartijen... VVD, CDA en de ChristenUnie haalde geen meerderheid. Op verschillende plaatsen in Nederland is gisteravond rond 9 uur een lichte aardbeving gevoeld. Beving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Epicentrum lag iets over de grens met Duitsland, op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van Nijmegen. Volgens seismoloog Bernard Dost van het KNMI was dit voor Nederlandse begrippen een behoorlijke beving. Ja, dat is een behoorlijke schok eigenlijk. In Deze was nu net over de grens in Duitsland, maar in dat gebied Nederland-Duitsland Nederland, daar. Uh, vinden dit soort bevingen plaats gemiddeld eens in de 10, 20 jaar. Nou, dat is een zeldzame aardbeving dus. In een groot deel van het land trilde de grond. Er waren meldingen uit uh, vooral Gelderland en Limburg... maar ook uit Utrecht, Overijssel en zelfs Friesland. Er zijn geen berichten over schade of gewonden... al viel er in Nijmegen wel een bijzonder slachtoffer. Nou, we zaten televisie te kijken, mijn man en ik. En opeens, ja, ik heb het niet zo gauw gemerkt... maar in één keer viel de papegaai naar beneden... <lacht> Dat was wel even schrikken, uh, maar ook niet veel meer dan dat. Het was vooral een kwestie van trillende muren en rinkelende glazen. En af en toe babagaai die uitgleed, ook in Arnhem. Ik zat achter de computer en uh, naast me staat een grote kast, een wankast. En uh, de glazen begonnen te allemaal en te trillen. Ja, en ik keek mijn dochter aan en ze uh, ja, wat gebeurt hier? Ik dacht eerst, de buren uh, die, die rennen door het huis omdat het fundament ge gezamenlijk is. En uh, ja, ze, uh, de, mijn dochter, Cyril, die keek me aan. Ja, ik zat en... op de bank en ik hoor, wat gebeurt er, weet je wel. <laughs> ik vind mobiel zitten iedereen, A, B, B, A, B, ik denk oh. Nou, dat kon vooral om gelachen worden. Dat was in 1992 trouwens wel anders. Toen trof de zwaarste aardbeving in Nederland ooit... een groot gebied rond Roermond. De beving had een kracht van 5,8. Vierde toen ook geen slachtoffers, maar er was wel schade... voor tientallen miljoenen euro's. De president Obama heeft vannacht zijn plannen bekendgemaakt voor het bestrijden van de enorme werkloosheid in de VS. Hij wil de belastingen verlagen voor werknemers en bedrijven. Ook moet er worden geïnvesteerd in onderwijs en infrastructuur. Het hele pakket kost een kleine 450 miljard dollar, dat is zo'n 320 miljard euro. Hij noemt zijn plan de American Jobs Act. The purpose of the American Jobs Act is simple: to put more people back to work and more money in the pockets of those who are working. They will create more jobs for construction workers, more jobs for teachers, more jobs for veterans and more jobs for long-term unemployed. Meer banen dus, maar misschien belangrijker was Obama's oproep tot politieke samenwerking. Het gebakkelij tussen democraten en republikeinen moet volgens de president maar eens afgelopen zijn. Hij noemt de hoge werkloosheid geen politiek probleem, maar een economisch probleem. De people van this country work hard to meet their responsibilities. The question tonight is whether we'll meet ours. The question is whether in the face of an ongoing national crisis... we can stop the political circus and actually do something to help the economy. Ja, dat leverde hem dus applaus op, maar er was ook kritiek. Volgens de Republikein John Bainer is het herstelplan te duur en ook te bureaucratisch. Het zou de Amerikanen zelfs banen kosten. There are hundreds and hundreds of regulations that are going to cost hundreds of billions of dollars. And what that does, it raises the cost of doing business in the United States, makes it more difficult for employers uh, to expand their business, and in many cases, denying Americans the opportunity uh, to have those jobs. Nou, zo werd de werkloosheid toch weer een politiek debat tussen republikeinen en democraten. Het is uh, Obama er alles aan gelegen, het werkloosheidsprobleem aan te pakken. In augustus is namelijk geen enkele baan gecreëerd. Het werkloosheidscijfer ligt in Amerika op 9,1%. Verwachting is dat dit het verkiezingsthema wordt. Verkiezingen zijn in november volgend jaar. Er is meer nieuws uit de Verenigde Staten. Daar wordt namelijk gefreesd voor terroristische aanslagen... rond het tienjarig jubileum van 11 september. Autoriteiten zeggen specifieke en geloofwaardige informatie te hebben. Afgelopen weken hebben veiligheidsdiensten gesprekken afgeluisterd... en e-mails onderschept. En daaruit zou dat dan blijken. Het Witte Huis neemt de dreiging zeer serieus, zegt CNN. Uh, they view it as quite credible, and they're taking it quite seriously. They say the uh, national security community became aware of it here uh, two days ago, and the president was briefed on it this morning. He's been briefed on it throughout the day, we're told more than once, uh, and has uh, asked the intelligence community here in the U.S. and the administration broadly to uh, step up in their vigilance uh, to protect the homeland against any threats. Veiligheidsdiensten hebben het over voertuigen met explosieven... maar zeggen erbij dat er te weinig bekend is om het zeker te weten. Afgelopen jaar is rond 11 september de terreurdreiging elke keer verhoogd... maar niet eerder was de dreiging zo concreet. De NAVO heeft toegegeven dat het in juli per ongeluk... een BBC-correspondent heeft gedood in Afghanistan. Een Amerikaanse soldaat zag de verslaggever aan voor een zelfmoordterrorist... NAVO-militairen moesten een gebouw in Oezgan ontruimen, omdat er al bommen zouden zijn geplaatst. En volgens de leidende ISAF-generaal stond de man in een kamer met een mobiele telefoon die werd aangezien voor een ontstekingsmechanisme. Well, the soldiers saw that he was A holding a gadget in one of his hands and reaching, uh, reaching for his pockets. That was mistaken as an act that was leading to probably detonate his vest. It was minutes before that two suicide bombers detonated themselves in the room next to him, and that is why the soldier that directly confronted him, after hearing shots, opened fire. Die gevechten werden in totaal 19 Afghanen ook gedood. BBC zegt de dood van de verslaggever zeer te betreuren, maar noemt dodelijke slachtoffers in een oorlogsgebied helaas onvermijdelijk. I think it makes one reflect on the scale of those incidents that happen. And this is one that's obviously affected us deeply in the BBC because of our direct connection with it. But it's something that happens uh, tragically on a on a significant scale with violence from an, a number of different sides within, within Afghanistan. BBC zegt ervan uit te gaan dat de NAVO-militairen volgens de juiste protocollen hebben gehandeld. Dan nog het financiële nieuws. De Amerikaanse beurzen sloten in de min door de toespraak van voorzitter Ben Bernanke van de Fed, de Federal Reserve. Hij beloofde dat de Amerikaanse centrale bank er alles aan zou doen om de economie te laten groeien. Maar hij noemde geen details. En dat zorgde voor wantrouwen bij beleggers, want die willen graag weten hoe hij dat gaat doen. De Dow Jones sloot 1 lager, de Nasdaq 0,8 de Europese beurzen sloten gisteren wel af met winst. Voor de tweede dag op rij. Het aangekondigde banenplan van Obama was daar aanleiding voor. AIX won 0,8 procent. Londen, Parijs en Frankrijk boekt ook een lichte winst. Tot slot de Japanse Nikkei-index. In Japan wordt al uh, weer gehandeld. Er wordt nu een hele kleine winst gemeld. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash radio1. En dan vindt u daar de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Neil Diamond heeft via Twitter laten weten dat hij voor de derde keer gaat trouwen. Deze keer met zijn manager, Katie McNeil. Goed nieuws hier uit zondag Los Angeles. Ik wil het jullie als eerste vertellen. Katie en ik hebben ons zojuist verloopt. Ik hoop dat jullie ons het beste wensen. Al dus een tweet van nieuw. Eerder was hij getrouwd met Jane Pasner. Van 1963 tot 1969. En in 1969 trouwde hij met Marcia Murphy. Zij gingen in 1995 uit elkaar.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 Touching warm Reaching out Touching me Touching me. Dat was nieuw met Sweet Caroline. Gaan we vanochtend voor de eerste keer schakelen met Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. De leden hebben beloofd. Morgen was het een goed plan. Wat horen we daar allemaal? Nou, even wachten. Uh, nou, daar hoorde je Henk van der Kolk. En uh, de... die sprak voor zijn beurt namelijk. Je ja. Ja. moest <laughs> namelijk wachten, tot de ik hem zou aankondigen. Precies. Uh, sowieso het... is hij nog niet aan de beurt, want hij is volgende week pas aan de beurt. Vandaag zijn het de Cabo en FNV Bouw. Die gaan vertellen of zij achter het pensioenakkoord staan. En hoe ga jij daar dan aandacht aan besteden? Op een bouwplaats in Dalsen en misschien ook nog wel in, in Ommen eh, van de firma Van Dijk. Eh, hier in Dalsen zijn ze aan het bouwen aan een brede school voor primair onderwijs. De schakel, het kleine veer, te Dalfsen. Eh, volledig donker, eh, maar de komende eh, nou, 20 minuten, denk ik, eh, zal het gebouw wat gebouwd gaat worden eh, zich eh, volledig eh, laten zien. En dan even later komen de mannen die eraan werken, eh, die komen dan eh, vertellen of zij... Uh, lid zijn van de vakbond en wat zij vinden van de discussie over de pensioenen. Wat zij graag zouden zien, wat de FNV gaat beslissen aanstaande maandag. Wat zij graag zouden zien, wat hun eigen vakbond vandaag gaat beslissen. Verschillende bonden die hebben bedacht dat ze een referendum moeten houden... om van daaruit te laten horen hoe zij over het pensioenakkoord denken. FNV Bouw heeft de leden gevraagd wat ze ervan denken... en die beslissen dan vandaag wat zij over dat pensioenakkoord denken. Dus ze hebben geen referendum gehouden. Ze hebben een ledenraadpleging gehouden. Of ze voor zijn of ze tegen zijn, horen we vandaag. Uh, op de bouwplaats hoorden er een paar mannen uh, uh, over. Uh, werkgevers trouwens ook. De bazen zullen erover spreken. Maar die discussie die is natuurlijk al maanden bezig. En de tegendiscussie, en nou mag je gaan praten... die werd aangevoerd uh, door Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten. In juni was uh, de bondsraad van Bondgenoten, En toen zei hij dit. De leden hebben belang bij een goed pensioenplan. En zoals ik al gezegd heb, onze bondsraad vindt dat dit geen goed plan is. En dat we dat dan ook voor moeten leggen aan onze leden. En dat we ook de federatie, dat we Agnes Jogheerisch moeten laten weten. Agnes, doe dit niet. Nou ja, en of Agnes het gaat doen of gaat niet, niet gaat doen, uh, horen we dus, dus maandag. Die discussie is al maanden en maanden uh, uh, ...bezig, maar die komt dus nu uh, tot een afronding. En uh, daar zullen we denk ik ook wel over gaan hebben... ...of de mannen hier op de bouw het eigenlijk ook niet genoeg vinden... ...dat je uh, op een gegeven moment toch ook maar gewoon een beslissing moet nemen. En of ze ook niet vinden, zoals ik nu ook ga doen... ...of dat je ook niet gewoon maar opeens moet gaan stoppen over dat onderwerp. Dat ga ik nu even doen, maar kom er over een half uurtje weer op terug. Uiteraard, daar houden we je aan. En misschien, uh, Joris, ook maar even vragen of ze eigenlijk wel geïnteresseerd zijn. Hè? Want andere referenden van andere bonden, daar kwam bijna niemand op. Bijna niemand reageerde. Ik ben benieuwd of de bouwvakkers ja, ja, de... wel geïnteresseerd zijn. Nou ja, dat ging over nauwelijks procent, hè? soms niet eens boven de 10%. Ja, dat, uh, en, en zij hadden dus geen referendum, dus dat, dat, dat maakt het voor hen ook wel weer anders. Zij zijn geraadpleegd. Ja. Maar hoe doe je dat, uh, zo'n raadpleging? En hoeveel mensen zijn er dan gehoord? Goed, genoeg thema's dus. Voor Joris van der Kerkhoff vanochtend op de Bouwplaats. Ze waren net te laat om nog mee te kunnen drijven op de enorme golf aan rockbands... die voormalig Joegoslavië in de jaren tachtig overspoelden. Maar ze hielden koppig vol. Ze stonden vooraan bij de protesten tegen Slobodan Milosevic in de jaren negentig. En ook daarna lieten ze zich niet muilkorven. En ze bestaan nog steeds, nu al meer dan twintig jaar. Darkwood Dub, een Servische band die niet kapot te krijgen is. Dejan Vucetic, zang. Bojan Drobats, gitaar. Miki Ristic, bas. Vasil Hajimanov toetsen. En Lav Bratusha, drums. Dat is Darkwood Dub, Wereldberoemd in Servië, bekend in Kroatië en Slovenië. Maar daarbuiten heeft nog nooit iemand van ze gehoord. De studio van dat Darkwood Dub is in de Petra Mercunica straat in de wijk Senjak. Een rustige buurt met grote huizen. Als je de vriendelijke hond voorbij bent en de trap hier afgaat... dan kom je hier, in een rommelige kelder vol met apparatuur, kabels... en natuurlijk instrumenten. Waar bassist Mickey bezig is, een nieuwe luidspreker in een box schroeven. De oefenruimte van Darkwood Tab. En dan vraag je je natuurlijk af, wat voor muziek maken die mannen van Darkwood Tab nou? Ja, dit soort muziek, maar hoe je dat nou moet omschrijven... We improviseren veel. We hebben wel een concept, maar het begint altijd als improvisatie. Iemand begint iets te spelen en als iemand anders het goed vindt, dan is er direct een reactie. Iedereen luistert naar iedereen en zo proberen we een song vanaf het begin te improviseren. MUZIEK Dejan Vucic, alias Vuccia, is de zanger en hij was in 1988 een van de medeoprichters van de band. Een reizige veertiger met een bril en een baard van een paar dagen en een liefhebber van marihuana. Ik ging de straat op en zag er onrechtvaardigheid. Ik was er. Ik was voorzichtig. Ik wachtte even en keek goed om me heen. Ik wachtte geduldig. Darko Dab zingt altijd in een service. You can express yourself the best way in, in, in, in language in, in which are you thinking? Which... Je kunt je het beste uitdrukken in de taal waarin je denkt. En voor ons is dat Servisch. We maken een combinatie van Slavische emoties en ritmes en grooves van ver weg. Uit Jamaica, uit Afrika, uit Amerika. Dat maakt niet uit. Darkwood Dub werd dus opgericht in 1988. Een gouden periode voor de Joegoslavische rock en roll scene. Maar daar zou snel een eind aan komen. Yugoslavia stortte met donderend geraas in elkaar. Ja, <laughs> maar yeah, you know, like losing a market in, in, in first place was uh, was disappointing because all the dat was een enorme teleurstelling voor de Nieuwbakken Band, vertelt Vuccia. Ze verloren een markt van 20 miljoen mensen. Bovendien verloren ze Zagreb en Ljubljana, belangrijke steden in de Joegoslavische muziekscene. En daar kwamen later nog eens de sancties tegen het Servië van Slobodan Milosevic bij. Maar, zegt Vuccia, hoe meer de omstandigheden tegen ons waren... des te koppiger proberen we toch succes te boeken. We were much stubborn to, to deal with it. Het viertal raakte betrokken bij het verzet tegen Milosevic. Uiteindelijk waren ze er zelfs zo ongeveer de artistieke leiders van. Ik het niet zorgen als het... We hebben dat alleen voor onszelf gedaan. Ik zou er niet aan meegedaan hebben als het me niet had geraakt. We moesten onszelf de vraag wel stellen wat er aan de hand was in ons land. En het was normaal om daarop te reageren. Het was een menselijke keuze om te protesteren. En ik ben blij dat er in de jaren negentig werd geprotesteerd in Servië. In Kroatië, Slovenië en Bosnië is dat niet gebeurd. Alleen in Servië en daar ben ik trots op. In 2002 bracht de band het album Het Leven Begint bij 30 uit. Een verwijzing naar de vele gemiste kansen in de jaren negentig. Ja, absoluut. Als je 20 bent hoef je je nergens zorgen over te maken. Kun je reizen en dat soort dingen. Wij moesten ons verstoppen om uit het leger te blijven. We hadden iets van eindelijk, laten we voorwaarts gaan. Het zat ook vol zelfspot. We hadden in zekere zin inderdaad onze kansen gemist. Het was een soort van hoop dat het nu zou beginnen. Maar ik weet nog steeds niet of dat okay, is gebeurd. Let it start now, but I don't know if did it happen. Darko Dap, een reportage van correspondent David-Jan Godvoort praten over de gevolgen van de aanslagen van 11 september voor Nederland. Dat deden ze gisteravond in Amsterdam en dat deden dan vooral moslimjongeren. Maar haar verslaggever Rien Kamer merkte dat ze ook vooral kwamen voor de mening van een bijzondere gast. Een zaaltje in jongerencentrum Arkan aan de overtoom in Amsterdam loopt langzaam vol. Zo'n honderd, vooral jonge Marokkaanse Nederlanders, komen af op Diab Abu Djadja.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 Hij nam daarbij geen blad voor de mond. En dat is nog steeds zo. Dus 11 september voor mij was geen oorlogsdat, omdat ons te veel onschuldige burgers zijn gestort. Maar hadden ze lege vliegtuigen, dus zonder passagiers... en dan tegen de Pentagon bijvoorbeeld uh, gevlogen... Ja, oké. Okay. I have no problem met dat.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 Um, ja, het, uh, ik denk dat de meesten wel met mij eens zijn Omdat het gewoon zo'n uitgekoud onderwerp is En dat het heel telkens meer weer terugkomt En elke keer wanneer het gaat over moslims Weer het 11 september wordt aangehaald Natuurlijk 11 september heeft heel veel teweeg uh, gebracht in de wereld maar, En ook voor jou of niet?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 tot, eh, geen verrassing, de regen verder spelen onmogelijk maakte. Roger Federer en Jo Wilfried Tsonga moesten er hun kwartfinale... anderhalf uur voor onderbreken. Nou, uiteindelijk schakelde Federer Tsonga in drie sets uit. 6-4, 6-3 en 6-3. De regen heeft er al voor gezorgd dat de finales zijn uitgesteld. De vrouwen bepalen zondag wie kampioen wordt. De mannen beslissen de strijd op maandag. Eerste dag van het enige internationale aansprekende golftoernooi dat Nederland kent. KLM Dutch Open in Hilversum had gisteren ook al te kampen met de regen. En niet alleen daarmee. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Het begon met vandalisme op uh, vier holes. Uh, er zijn daar vannacht mensen geweest op holes die eigenlijk het verst af liggen van het clubhuis. Uh, daar zijn uh, ja, mensen tekeer gegaan met scheppen, zo leek het. Uh, de cups waar de bal in hoort, uh, in, de in hoort te vallen. Die waren daar verwijderd. Het was een rotzooitje, dat werd rond half drie uh, ontdekt. Nou ja, daar brak behoorlijke paniek uit. Ja, en de regen, je refereerde er al aan. Uh, ja, alles wordt binnen de kortste keren zeik en zeiknat. Uh, stortbuien, alles ondergelopen. Greens die echt eruit zien als uh, schotse als meren. Ja, daar kan echt niet meer gespeeld worden. Dat ging eigenlijk heel erg snel op het laatst. In die baan en op een gegeven moment wordt het dan echt te veel En uh, ja, is het eigenlijk een, een kleine ramp aan het worden gevolg is dat maar een deel van de deelnemers de eerste ronde heeft kunnen afmaken. Daarvan waren de Engelsman Simon Dyson en de Duitser Marcel Siem de beste met 65 slagen. Verschillende spelers konden hun ronde niet afmaken. En de topper Rory McIlroy uit Ierland en de Nederlanders Robert-Jan Derks en Maarten Lafeber. Ze maken hem vandaag dan af voordat er wordt afgeslagen voor de tweede rondgang. Gisteren is eh, FC twente aanwees Leroy Verg in de goalsvesten gepresenteerd. We hebben het uiteraard over voetbal. De Van Feyenoord overgenomen middenvelder moet het vertrek van aanvaller Brian Ruus... een beetje compenseren, want ook al is hij een ander soort speler... trainer Co Adriaanse vindt hem wel heel erg bruikbaar. Uh, ik denk een uh, zeer moderne middenvelder. Een middenvelder die uh, goed kan verdedigen, die uh, sterk is, die lang is... die loopvermogen heeft, die dynamiek naar voren heeft... Die...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 Ja, we gaan uh, volgende week donderdag of uh, volgende week donderdag spelen wat tegen, tegen Voelen. En dat is zo'n uh, ja, een van de mooiste wedstrijden, denk ik. En ja, het is gewoon heel mooi om, uh, om op dit podium te kunnen verschijnen. En komen uh, hier ook te kunnen laten zien. Het wordt dan de eerste wedstrijd in de Europa League. Eerst speelt FC Twente nog een kerkraden voor de competitie tegen Roda JC. Die wedstrijd is morgenavond kwart voor zeven. Het is nog niet duidelijk trouwens of ver wordt opgesteld. Radio 1, het NOS Journaal.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 Morgen wordt op veel plaatsen een zomerswarme dag met maximaal tussen 23 en 28 graden. Er zijn wolkenvelden, afgewisseld door zon. Maar later in de middag en avond neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien flink toe. AWB Verkeersinformatie files op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Leek en Hoogkerk, 3 kilometer. Ook op de A7, maar dan van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam, twee kilometer. Ook 2 kilometer op de A16 vanuit België naar Breda, bij knooppunt Galder. En na een ongeluk op de A59 van Os naar Zierikzee, bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer. Een maatschappij zonder goede koeling en klimaatbeheersing is ondenkbaar. Die moet altijd constant en optimaal zijn.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 wakkerdier.nl Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. President Obama heeft gisteravond en het Huis van Afgevaardigden en de Senaat toegesproken. En dat is uitzonderlijk. Hij riep iedereen bij elkaar om zijn tweede grote banenplan te presenteren. Dat is nodig, want de werkloosheid blijft schrikbarend hoog en een tweede crisis dreigt. De vraag is of in de geval van een ongegeven nationale crisis we kunnen stoppen met het politieke circus. en eigenlijk iets doen om de economie te De vraag is, zei Obama: kunnen we stoppen met dat politieke circus en iets gaan doen voor de economie? We gaan naar correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, kan Obama inderdaad iets doen?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 Die zo weinig betalen. Obama wil die, wil die erfenis ongedaan maken om de gaten in de begroting te dichten. Maar ja, dat ligt natuurlijk wel heel moeilijk bij die Republikeinen. Nou, is dit wel het zoveelste stimuleringsprogramma. Um, wat voor een effect zal dit plan hebben? Ja, dat is, uh, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Sommige commentatoren die, uh, die, die, die zeggen: ja, um, ik, wacht even, hoor, ik zit er eventjes helemaal naast. Um, uh, ...ja, gaat dit, plan, gaat, dit plan, uh, gaat dit plan werken? Republikeinen zeggen, jouw eerste plan van 2009 van 800 miljard... ...dat werkte niet, waarom zou dit plan dan wel gaan werken? Bovendien, we kunnen dit hele plan eigenlijk helemaal niet betalen. Nou, daarop heeft Obama een, een antwoord. Uh, dit hele plan moet budgetair neutraal, zegt hij. Al die nieuwe uitgaven, die wil hij gaan compenseren met, uh, met extra bezuinigingen. Nou, waarop hij gaat, precies gaat bezuinigen, dat heeft hij niet zo gezegd. Hij is niet zo in detail getreden... Maar... Hij was wel des te de strijdvaardiger Obama. Hij zei heel duidelijk dus tegen de Republikeinen, wat je net ook al liet horen. Het is nu geen tijd meer voor politieke spelletjes. He, het is, uh, stellen jullie nu het belang van het land voorop, van Amerika voorop... of blijven jullie echt voor je eigen belang gaan? Het is geen tijd meer uh, voor circus. Nou, een, waarschijnlijk een deel van het plan gaan ze wel goedkeuren. Het is niet de verwachting dat het weer zo'n keiharde politieke confrontatie wordt... Uh, zoals je in augustus hebt gezien toen met het hele debat over dat, uh, over dat schuldenplafond. De Amerikanen voelen natuurlijk de crisis in hun portemonnee. Hè? Uh, de verkiezingen komen eraan. Hoe belangrijk is dit voor Obama, Wessel? Ja, sommige Commentatoren zeiden al vooraf aan deze hele speech, dit dus is eigenlijk de laatste kans van de president om zijn presidentschap te redden. Ja, dat is natuurlijk wel heel sterk uitgedrukt op zich natuurlijk. Maar goed, er staat wel het nodige op het spel. De, de waardering van, van Obama is behoorlijk gedaald. Zijn rating die staat nu zo'n beetje op, op 40 procent. Nou, dat in je eerste termijn, in je derde jaar, dat is echt toch wel vrij dramatisch voor een president. Hij moet dat echt gaan opkrikken. En het is, het, het is duidelijk, de, de economie economie en de hoogte hoge werkloosheid wordt wel echt het thema van de, van de presidentsverkiezingen volgend jaar in 2012. En dat bleek ook gisteravond, woensdagavond, bij een, een groot republikeinsdebat van de, van de, van de, van de, van de republikeinse presidentskandidaten. Uh, dat was echt een grote competitie in wie kan de meeste banen scheppen. Goed, Dan is er natuurlijk ook ander nieuws uit de Verenigde Staten. Want het is de vooravond van de herdenking van 9-11. En men is weer in staat van paraatheid. De fase, alarmfase is weer verhoogd. Hoe serieus is de dreiging op het ogenblik in de Verenigde Staten? Ja, er kwam opeens de melding dat er een, een geloofwaardige terreurdreiging is die nog niet helemaal bevestigd is. Het zou om, uh, om drie mannen gaan die met, uh, met autobommen zondag uh, bij die herdenking dan mogelijk een, een, uh, een, een, uh, een bom zouden willen laten afgaan. Mannen uit Afghanistan en, uh, en Pakistan. Nou, de burgemeester van New York gaf daar zojuist, een, uh, gaf daar, ja, zojuist gaf een persconferentie over. Hij zei we zijn waakzaam, we zijn bezig, we houden alles uh, verscherpt in de gaten, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We houden ze scherp in de gaten. Maar tegelijkertijd wil hij dit ook weer niet dramatiseren. Hij zei blijf vooral doen wat je doet. Hij wil zeker niet het leven, het leven in New York uh, lam gaan leggen. Hij wil natuurlijk de herdenking het liefst uh, gewoon laten doorgaan. Op zich natuurlijk geen uh, verrassing, want toen uh, bij die hele operatie waar uh, Osama Ben Laden bij om het leven werd gebracht, uh, werden documenten gevonden dat hij op zijn Eigen manier uh, uh, 11 september wilde gaan uh, herdenken met een aanslag. Ja, het is maar te hopen dat het niet lukt, dat het niet gebeurt, natuurlijk. Wessel de Jong vanuit Washington. Dan uh, naar eigen land. Een lichte aardschok in Nederland gisteravond. Met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Vooral in de oostelijke helft van Nederland was dat te voelen. Verslaggever Matthijs Holtrop ging op zoek naar de gevolgen en begon in het grensplaatje Serenberg. De Jong sloeg uit te blaffen. En toen zat ik in het huis en ging de, de stoelen ik, hier en weer. Ik was wat is er nu aan de hand? Ja. ben hier naar buiten. En toen hoorde ik de buurvrouw al van, wat is er gebeurd? Ik zeg ja, de, de belden ben je al op. Ja, de aardskok. Ik zat op de stoel en ik dacht, wat is er toch? Ik ging hier en weer. De... Hoe ver ongeveer? Nou, twee, drie centimeter. En hoe lang duurde het ongeveer? Nou, het was maar even. Een paar seconden. ja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 Het is een opluchting voor veel ouders. Bij Hoofdluis hoeft niet het hele huis meer schoongemaakt te worden. Harenwassen is voldoende en flink kammen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker. Opvallend voor een vrijdag. Vijf files, 12 kilometer bij elkaar. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Leek en Hoogkerk, drie kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Zaandijk, twee kilometer. Ook twee op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse... Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda... bij Knoop het Galder, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A59 vanuit Os naar Zierikzee... bij Knoop het Hoijpolder, 3 kilometer. Oh, nou, de meeste waren 2 kilometer. Van die luizige filetjes. John, wat verwacht je voor vandaag? Ja, nou ja, ik hoop niet dat dit zich gaat voortzetten. Want normaal hebben we nu nog helemaal niks... zo om kwart voor zeven. Maar ervan uitgaande dat het voor de rest van de ochtend normaal blijft... komen we niet verder dan zo'n kilometer of 30. John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Het is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Al zien de meeste Nederlanders er weinig van. Het WK Rugby. Vandaag start het toernooi in Nieuw-Zeeland. En dat land staat volledig op zijn kop. De twintig deelnemende teams komen uit alle delen van de wereld. Maar ah, de Nieuw-Zeelanders weten het zeker. Zij worden wereldkampioen. Het feest is eigenlijk al begonnen. Nog voor de eerste scrum. <klaars> Normaal is Nieuw-Zeeland al rugby gek. Vandaag komt die gekte tot een kookpunt. In Auckland rijden auto's luid toeterend rond. Er lopen massa's mensen rond in de kleuren van hun favoriete rugbyteam. En de vlag van Nieuw-Zeeland is al tijden uitverkocht. Seven hours to go. Official host broadcast... De radio telt de uren tot de start van het WK. Het grootste sportevenement dat Nieuw-Zeeland ooit in zijn eentje organiseerde. Crowds are already lining up outside Queen's Wharf's famous red gates ahead of tonight's celebrations. People are concerned only 12.000 will be let into the area. Lang niet iedereen heeft een kaartje voor de eerste wedstrijd kunnen bemachtigen. En daarom is het dringen geblazen voor de beste plekjes bij de videoschermen. Het duurt nog 7 uur, maar voor de meeste mensen kan het niet snel genoeg beginnen. I'm trying to get in there as fast as I can, so not to miss out. We're having fun today, it's nice and sunny out. De you know, so we zijn blij. We kunnen niet wachten Nieuw-Zeeland zelf geldt als topfavoriet. Tenminste, als je de bookies, de gokkantoren mag geloven. De titel is niet zo vanzelfsprekend. De All Blacks zijn namelijk altijd favoriet voor de titel. Simpelweg omdat ze nu één keer vaker winnen dan dat ze verliezen. En toch slaagden ze er maar één keer eerder in om wereldkampioen te worden. Dat was wel in Nieuw-Zeeland zelf. En dus ook nu verwachten de meeste Kiwis dat de klus geklaard gaat worden. De spelers zelf lijken redelijk in staat om om te gaan met die enorme druk. Tijdens een signeersessie gisteren zaten ze er ontspannen bij... en konden ze genieten van de aandacht van de fans. Yeah, a good buzz around the country. Een lekkere sfeer dus. A good buzz around the country. Maar de lat ligt erg hoog. De bevolking verwacht, nee eist, dat de titel wordt gepakt in eigen land. Op straat zijn inmiddels hele volksfeesten georganiseerd. En her en der zijn er flashmops. Waarbij Maoris vanuit het niets bij elkaar lijken te komen op een plein of in een winkelcentrum. En de hakken uitvoeren. De dans die de All Blacks voor een wedstrijd doen. Op internet doen die filmpjes het goed. Uiteraard zijn er altijd relletjes voor zo'n groot toernooi en ook nu ontbreken die niet. Zo valt de voorverkoop van de kaartjes nog een beetje tegen. Niet alle wedstrijden zijn uitverkocht. Maar dat is misschien ook wel logisch. Japan of Italië zijn misschien wat minder interessant voor de gemiddelde Nieuw-Zeelander. Vergelijk het maar dat wij bij het EK voetbal zouden kijken naar wedstrijden van Luxemburg of van Andorra. Ook was er gedoe over de sponsor Adidas, die de tenues van de All Blacks zo duur maakte... dat de shirt beter via eBay in Amerika konden bestellen dan thuis in de winkel. En dan zijn er natuurlijk zorgen over de kosten van het toernooi. Want de economie van Nieuw-Zeeland draait niet lekker... en de opbouw van Christchurch, dat door twee aardbevingen in de puin werd gelegd... heeft heel veel geld gekost en zal ook nog heel veel geld gaan kosten... Maar op dit moment maakt Nieuw-Zeeland zich daar niet te veel zorgen over. Het land is trots dat het WK eindelijk gaat beginnen. Alles is vergeven als Nieuw-Zeeland straks wereldkampioen wordt. De eerste stap zetten ze vanavond tegen Tonga. Een wedstrijd waarbij beide teams trouwens een hakka doen. Een bijdrage van onze correspondent Robert Portiere. NOS cent trouwens vanaf de kwartfinales de wedstrijden van het WK Rugby live uit op televisie. Het is tien voor zeven. Ga naar Joris van der Kerkhoff op de bouwplaats vanochtend. Want FNV Bouw, net als Abfa Cabo, laat er vandaag weten of ze achter het pensioenakkoord staan. Joris, de bouwvakkers, op wat voor manier krijgen die te maken met een pensioenakkoord als dat er in de huidige vorm gaat komen? Uh, nou, dan uh, moeten ze vanaf 2020 uh, tot een 65 werken. tot een 66e werken. In 2025 tot een 67e werken. Dat geldt voor iedereen uh, die uh, uh, werkt. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Als je in ieder geval een, uh, een vaste baan hebt, uh, gaat dat uh, gelden. Uh, het probleem zit hem in, en daar hebben de meeste uh, bonden wel, uh, wel, wel moeite mee met het aanvullende pensioen. Dat er geen keiharde toezeggingen zijn gedaan over de hoogte van, uh, va va van dat pensioen. En dan gaat het over het. Casino-model, waar ze dan uh, bang voor zijn, uh, die kritiekast. Dus dat de hoogte niet 100% zeker is, want dat hangt dan af van, uh, van, de, van de beleggingen uh, die, uh, die gedaan worden. Uh, vandaag. Komt de advocabo eh, met de uitslag van een referendum onder de leden. Komt ook FNV Bouw met de uitslag van een ledenraadpleging onder de leden. En alles, alle aangesloten vakbonden komen dan maandag bij elkaar... Eh, om in de bondsraad van de FNV te beslissen over uh, wat ze nu verder uh, gaan doen. Die Abfocabo, die is van het uh, nee tenzij. We zijn er dus tegen. Althans, het bestuur is tegen. De leden moeten zich dan nog uitspreken. Uh, uh, nee, we zijn tegen... Maar als er een aantal aanpassingen zijn, dan, dan gaan we er wel mee akkoord. De FNV-bouw is voor, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het lijken oude tijden van, uh, van Ruud Lubbers zal terug te komen. Het nee tenzij en het, uh, en het ja mits. Uh, Dat ja mits, daar gaan we dan straks hier op de bouw uh, in uh, Dalfsen bij de nieuwbouw van de Brede School voor primair onderwijs... Uh, over hebben met de bouwvakkers. Wat ik mij zelf heel erg afvraag... want het is een akkoord van maanden geleden... Um, en daar wordt dus al maanden over uh, gediscussieerd... wat uh, de mensen daar uiteindelijk uh, van vinden of dat ze over het algemeen denken van, nou ja, het is gepraat van de hoge heren... Eh, daar binnen de vakbondskantoren. Of eh, dat ze toch wel werkelijk denken eh, dat het hen zelf ook aangaat. Over een half uur wordt hier gebouwd aan een nieuwe school... en misschien ook wel aan een nieuwe discussie over een nieuw pensioen. En Joris van der Kerkhof doet daarvan verslag. Knuffels, kleren, beddengoed. Als een kind hoofdluis heeft, gaat alles in de was. Maar dat hoeft niet. Sinds kort niet meer. In de nieuwe hoofdluisrichtlijnen staat dat er vooral gekamd moet worden. En veel minder gepoetst. We praten erover met Ingrid Lichthardt, voorzitter van het landelijk steunpunt Hoofdluis. Welkom in de uitzending mevrouw Lichthardt. Goedemorgen. Waarom hoeft het niet meer in de was allemaal? Eh, nou, er is onderzoek gedaan, niet in Nederland, maar wel in het buitenland. En uit dat onderzoek blijkt dat uh, de effecten van het uh, wassen poetsen eigenlijk vrij beperkt zijn... En dat de besmetting voornamelijk komt door uh, contact van hoofd tegen hoofd. Dus daar uh, moet op gefocust worden, op die krop. Dus het hoofd moet wel goed gewassen worden? Uh, ja, gewassen is eigenlijk niet het probleem. Er moet vooral gekant en gekeken worden. En komt het toch vaak voor? Zijn er nog veel luizen op de basisschool? Ja, er komt nog heel veel en heel vaak voor. Oh. Er zijn veel luizen, ja. Hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat het um, uh, gewoon een heel slim beestje is. Dat heel erg goed in staat is om te overleven. Um, en voor alle basisscholen komen natuurlijk kinderen veel bij elkaar. Zijn uh, dicht op elkaar in het lokaal. Uh, kinderen hebben ook veel meer fysiek contact over het algemeen dan uh, u en uw collega. En dat is een uh, prettige omgeving voor een hoofdluis om uh, zich uh, te blijven ontwikkelen. Hmm. Toch um, kan ik me voorstellen dat mensen wel blijven wassen. Want um, het, het voelt zo vies. Die luizen. Dus dan toch maar alles in de was. Maar nou, het is wel heb... op zich geen kwaad om je huis schoon te maken en te wassen, nee. maar je hoeft. Dus ja, het is voor hoofdluis niet nodig om dat van top tot teen te doen. En als mensen zich prettiger erbij voelen, moeten ze dat zeker doen. Als ze ook maar op die kop kijken. Ja, dat is dus een nieuwe hoofdluisrichtlijn. Mm -hmm. Hoe gaan de scholen daar op het ogenblik mee om? Uh, nou, die richtlijn is in maart op Luizendag uh, uitgevaardigd door het RIVM. Het RIVM maakt uh, alleen beleid en uh, uh, via het uh, voorjaarde GGD en het landelijk hoofdluizen komt dat beleid bij de scholen. En daar wordt, dat, waar, daar wordt het grote publiek nu eigenlijk op de hoogte gesteld van die nieuwe richtlijn. Ja, want u bent, u bent zelf ook luizencoördinator? Ja, dat klopt. Op een school van uw kinderen? Ja, dat klopt. Ja, en, en Moet u vaak actief zijn? Uh, nou, wij vinden regelmatig hoofdluizen. Ja, en dat doen de meeste scholen, checken wij na elke vakantie. Dan worden alle kinderen op school gecontroleerd. We vragen aan ouders om thuis van tevoren goed te controleren, zodat wij eigenlijk in principe niks vinden. Maar uh, vaker wel dan niet, vinden we toch nog wel wat. En waarom na de vakantie? Uh, na de vakantie zijn kinderen overal en nergens geweest. Dus hebben we weer een goede kans gehad om hoofdluis ergens op te lopen. En dan weet je dat je het schooljaar weer, dat is een vast moment. En dan weet je dat je weer het nieuwe seizoen schoon ingaat. Ja. willen ouders er al wel aan om dat zo te doen zoals nu de richtlijn voorschrijft? Nou, er zijn wel ouders die zeggen, ik was toch alles. En dat vind ik prima, als ze ook maar op, die hoofd kijken, op het hoofd kijken. En dat, is, dat stond ook al in de oude richtlijn. En daar komt ja. nu veel meer de focus op. En dat duurt natuurlijk even voor zoiets echt veranderd. Ja. Hadden uw kinderen het al? Hoofdhuis heel ja. vaak, ja. Oh, heel vaak al. En is dat dan toch nog een nederlaag voor, voor de moeder? Uh... Dat je toch denkt, ik heb niet goed gewassen? Nou ja, dan denk ik meer: ik heb niet goed gekeken. Het is mij overkomen dat ik in het weekend dacht dat ik heel goed gekeken heb. En dat ik dan op dinsdag weer een goed keer kijk en dat ik er toch een vind, ja, Nederlaag. Het wordt gewoon wel, wel zo soms van die dingen. <laughs> Zag jij nog meer? Ja. Ja, ja, ja, het zijn ook vervelende beestjes. Ja. Goed, hartelijk dank, uh, mevrouw Lichtaart. Okay, sterkte bedankt. bij de luizenbestrijding. Dank u wel. En Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Ik krijg het jeuk van zo'n Ja, ik ook begin. Ik overal te kriebelen. Goed, de fraudezaak rond de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel staat uh, niet op zichzelf. Dat zegt de Groningse universitair docent Maarten Derksen in introuw. Volgens hem is druk om te publiceren in de wetenschappen uh, te hoog. Vooral artikelen in Engelstalige wetenschappen wetenschappelijke tijdschriften zijn goed voor een succesvolle carrière... Derksen zegt dat wetenschappers daardoor gevoelig zijn voor dit soort laakbare praktijken. Zoals bijvoorbeeld name-dropping, de naam van een beroemde hoogleraar boven een artikel zetten... terwijl hij bijna niets heeft bijgedragen aan het onderzoek. Een ander voorbeeld is ghostwriting, een artikel dat is geschreven door een externe expert... bijvoorbeeld uit de farmaceutische industrie, waar de naam van een onafhankelijk wetenschapper dan boven staat. Volgens Derksen komen dit soort praktijken maar al te vaak voor. Groningse onderzoeker hoopt dat de kwestie stapel leidt tot een discussie over zuivere wetenschap. Israël wacht een rumoerige septembermaand, schrijft het Nederlands dagblad. Op 23 september zal de Palestijnse president Abbas de VN vragen de onafhankelijkheid van Palestina te erkennen. Dat zou wel eens kunnen resulteren in een bloedig scenario, voorspelt de Israëlische minister van Defensie Barak. Zeker als een meerderheid van de VN-lidstaten voor een onafhankelijk Palestina is. Israëlische leger bereidt zich voor op grootschalige onrust en sluit terreuraanslagen niet uit. De Palestijnse minister van informatie heeft bevestigd dat het verzoek er definitief komt, maar belooft dat protesten vreedzaam zullen zijn. Hij acht de kans op onafhankelijkheid groot, omdat Palestina als een verplichtingen zou zijn nagekomen. Dat ziet trouwens niet iedereen zo. Een op de tien vrouwen blijft roken tijdens de zwangerschap. 12% van hen rookt meer dan 10 sigaretten per dag. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek... van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie... en Stichting Kind en Ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt ook dat laagopgeleide vrouwen... het gevaar van meeroken minder snel inzien. De aanleiding voor het onderzoek is de hoge babysterfte. Een verkeerde leefstijl zou een van de oorzaken zijn. Slechte gewoonten, zoals roken en drinken... maar ook stress kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij de baby. Dan nog eventjes naar Londen, want daar is bij een wijnverkiezing... een hoge onderscheiding toegekend aan een Bordeaux uit China. Opmerkelijk resultaat, schrijft de Volkskrant. China staat nou niet direct bekend als een groot wijnland. Er wordt meer wijn geïmporteerd dan geëxporteerd. De jury noemde de Chinese Bordeaux soepel, elegant en rijp. En Het is nu niet zo dat Chinezen besluiten om alleen nog Bordeaux uit, uh, van eigen bodem te drinken. Franse Bordeaux is een statussymbool voor de rijken, zegt de Nederlandse finologen. De Britse onderscheiding is goed voor Chinese trots, maar de elite zal blijven kiezen voor status, ook wanneer een Chinese Bordeaux misschien beter zelfs wel is dan de Europese. Het Rotterdamse Sint-Franciscus gasthuis mag zich een jaar lang het beste ziekenhuis van Nederland noemen, dat schrijft het AD. Morgen verschijnt voor de achtste keer de ziekenhuis top 100 van de krant. In vergelijking met vorig jaar is het op 10 sterk voor te staan nu uh, acht ziekenhuizen in die vorig jaar beduidend lager stonden. Sint-Franciscus zat vorig jaar ook al bij de eerste team, maar dit jaar scoort het op alle 38 kwaliteitspunten stukken beter dan gemiddeld. Vooral de verpleegkundige zorg is goed in het ziekenhuis, maar ook bij operaties bij kankerpatiënten scoort het ziekenhuis zeer goed.